1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, autisme leidt nog eens tot problemen op de werkvloer. Daarover gaat het zometeen tijdens de werklunch. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Vijf Rotterdamse leerlingen melden examenfraude. Meer dieren in Oostvaardersplassen dood door lange winter. En wielrenners moesten wel doping nemen, zegt de commissie zorgdrager. De zon schijnt, maar vanuit het zuiden komt er meer bewolking en het zou ook wel eens flink kunnen gaan onweer. Het wordt 21 tot, 3, tot 30 graden. Morgen zonnige periode, 24 tot 34 graden. Woensdag kan het dan wel 35 graden worden, maar dan is er ook weer kans op onweer. Binnen, maar ook buiten Rotterdam... hebben frauderende leerlingen zich gemeld bij hun scholen. Ze hebben gebruik gemaakt van gestolen examens. En nu willen ze graag gebruik maken van de inkeerregeling. Om hoeveel leerlingen het gaat, wordt later vandaag bekendgemaakt. Het aantal leerlingen dat zich in Rotterdam heeft gemeld bij hun school... is wel bekendgemaakt door schoolbestuurder Wim Littoy, namens alle scholen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Nou, de leerlingen hadden, dat was de opdracht van de inspectie en van justitie... tot vrijdag zes uur de tijd om zich te melden... Daar hebben vijf leerlingen gebruik van gemaakt. Die hebben zich dus echt gemeld. Dat is Rotterdams breed gemeten. Waar we verder ook naar gekeken hebben op verzoek ook van de inspectie... zijn er nu afwijkingen in die uitslag waarbij je denkt... nou, hij heeft toch wel beduidend beter gescoord. Zou er iets aan de hand kunnen zijn? Dat hebben we ook in beeld gebracht. Er zijn er een kleine twintig die inderdaad uh, onder het grootglas gaan liggen om... nou, je hebt het wel beter gedaan dan... Daar zullen er zeker van zijn die gewoon beter examen doen dan... en die beter gescoord hebben dan en waar niks aan de hand is. En er zullen er ook wel bij zijn die zich niet hebben gemeld. En dan gaat de inspectie en de justitie zullen daar uh, absoluut een uh, goed onderzoek op doen. Even naar die vijf. Um, kunt u zeggen op welke scholen die zitten? Uh, A, ik zou het niet eens kunnen zeggen. Maar B, uh, we hebben juist ook het Rotterdamse breed gedaan... om te voorkomen dat bepaalde scholen in beeld zouden komen... en dan ten onrechte een bepaald imago zouden krijgen. Dus uh, A, B, het is, A, het is niet interessant. En B, het is Rotterdamse breed wat we gemeten hebben. Maar zitten ze op één school? Nee, we hebben Rotterdamse breed gemeten wat er, wat er aan de hand is. En daar houden we het ook bij. En zijn dit dan leerlingen die allemaal gebruik hebben gemaakt... van de examens die gestolen zijn op het Ibn galdoen Ja, degene die zich gemeld hebben. Hè, laat ik vooropstellen, die vijf zitten dus niet op iban Daar, Die hebben niet meegedaan in die meting. Uh, de vijf die zich gemeld hebben, hebben zich gemeld... omdat ze kennis hebben genomen op een of andere manier... van de examens die op Ibn galdoen gestolen zijn. Nou, deze leerlingen moeten op verzoek van de inspectie... op het moment dat ze zich aanmelden als inkeerregeling... hebben ze dus afgelopen vrijdag gedaan... moeten invullen van wie ze het examen gekregen hebben... en of ze het ook nog hebben doorgespeeld. Dus de inspectie heeft vervolgens weer aanknopingspunten... om te kijken of daar weer namen tussen staan, die enzovoorts. Vorige week maakte u bekend dat de uitreiking van de examens... Ja, dat die tot eigenlijk nader order zijn uitgesteld. Nu die inkeerregeling is afgelopen, vijf leerlingen hebben zich gemeld... twintig worden onderzocht. Kunt u nu wel verder met dat programma? Dat programma blijft zoals we het hebben afgesproken. Dus we hebben gezegd 14 dagen uitstel. Dus 27 juni zijn de eerste diploma-uitreikingen. En niet eerder? En niet eerder. Nee, die afspraak houden we ons aan om ook inspectie en justitie ruimte te geven om die kleine 20 gevallen nog onder de, de loep te leggen. En wellicht er zoveel mogelijk te kunnen verklaren als niets aan de hand. Want die kunnen dan eh, vanaf de 27e gewoon hun diploma meekrijgen. Nu het stof een heel klein beetje is neergedaald, ja, wat voor effect zal dit hebben, denkt u, op de onderwijswereld? Het effect zal zijn, denk ik, dat iedere school nu hard zijn school doorloopt... om te kijken of de kluis wel goed dicht is. Is die wel goed beveiligd? Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we gaan inventariseren... hoe zijn de pakketten verzegeld? Hoe kun je die openen zonder dat het gezien wordt? Hoe gaat het met correctiemodellen? Dus ik denk dat onderwijs samen met inspectie, samen met OCW gaat bekijken... wat kunnen we nu eigenlijk beter doen om te voorkomen dat dit nooit meer kan gebeuren. Wim Littooij van het voortgezet onderwijs in Rotterdam... en Hendrik Willem Hof sprak met hem. In natuurgebieden Oostvaardersplassen in Flevoland zijn de afgelopen winter 1684 in het wild levende grote grazers afgeschoten of omgekomen. En dat zijn er 200 meer dan vorig jaar. En dan hebben we het over edelherten, koninkpaarden en hekhunderen. Hans Breveld is boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen. Goedemiddag. Goedemiddag. Het grootste deel van die grote grazers is afgeschoten. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Nou, het streven is om uh, bijna 100% van de dieren die in een winter in een minder goede conditie komen uh, af te schieten... voordat zij mogen hun heilandsweg zouden kunnen doormaken. Dat zijn afspraken die wij gemaakt hebben en het percentage van 88% is, uh, is erg hoog wat dat betreft. Ja, u kijkt van tevoren welke dieren zwak zijn? Ja, wat er gebeurt is, wij maken dagelijks, zes dagen of zeven dagen in de week <clears throat> maken wij rondes. En tijdens die rondes beslissen wij hoe de dieren aan toe zijn en waar nodig grijpen wij in. Ja, en dat is meer gebeurd dan vorig jaar, of uh, niet? Ja, dat ligt aan hoe je het bekijkt. De winter is natuurlijk ook een stuk langer geweest. Het is een koudere winter geweest. Uh, en dat heeft er gewoon toe geleid dat de dieren... dezelfde hoeveelheid vet die ze meegenomen hebben het voor, uh, de winter in... ja, langer hebben moeten doen. En dat betekent dat niet elk dier dat, uh, dat even lang heeft kunnen doen. Nee, zijn er dan zoveel dieren te veel? Of niet? Nee, kun je dat zo niet zeggen? Dat kun je zo niet zeggen. Het aantal in de Oostvaderspas en eigenlijk in alle natuurgebieden... worden in principe bepaald door het voedselaanbod in een gebied... En een gebied is zo groot als het is en dan heeft het gewoon een, aantal een hoeveelheid voedsel. En dat betekent dat daar een, een hoeveelheid dieren op kan leven. Dus de natuur bepaalt eigenlijk het aantal dieren wat er ergens kan leven. Ja, en dan is afschot uh, de, de, is ook onvermijdelijk, want die krijgen natuurlijk weer geklagen. Hè, van, uh, ja, moet dat nou dieren afschieten? Dat is zielig. Ja, het alternatief is natuurlijk niks doen en dat betekent dat er nog voor een aantal dieren misschien wel veel ellendiger zou kunnen zijn. En nu weten we zeker dat door dieren tijdig af te schieten in te grijpen voordat er eventueel een zou kunnen intreden, weten we in ieder geval zeker dat we dieren dat kunnen besparen. Hoe gaat het verder als die kadavers daar liggen? worden die meteen opgeruimd of, of ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een deel van de kadavers van het rund en het paard wordt in principe afgevoerd, conform afspraken. En voor de edelenrette blijft een aanzienlijk deel liggen. En dat aanzienlijke deel wat op de mij van de edelenrette, dat, ja, dat wordt door de natuur zelf opgeruimd. De zee aan, van de raaf, de insecten, de vos. Volg, de vos was zo'n item waar het goed op te zien was. Ja. Kortom, Het is een onderdeel van de natuur en het past ook bij de kringloop die je in de natuur plaatsvindt. En ook mooi, het verkopen van gewijen. Wanneer gaat het weer gebeuren? Ja, dat, dat gaat, uh, ergens komende week gaan we daar mee, weer mee aan de gang. Mm. Uh, deze gewijen worden elke jaar, worden deze verzameld, gemeten, gewogen en zodra we daarmee klaar zijn, dan worden ze bij ons buitencentrum hier in, uh, in de Oostvadersplas, dan worden ze ja, te koop aangeboden aan, uh, aan mensen. Nee, de mooie gewij. Uh, nou, dank u wel. Uh, Hans Breedveld, boswachter van Staatsbosbeheer. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Urk en Emmeloord gaan deel uitmaken van de megaprovincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Wanneer dat ervan komt, hè? wanneer die provincies bij elkaar worden gevoegd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft een voorstel gepresenteerd voor herindeling. En het was nog even de vraag waar de Noordoostpolder terecht zou komen. Die polder had ook bij een noordelijke provincie gevoegd kunnen worden. En die mogelijkheid bestaat nog steeds, zegt Plasterk. Maar de Noordoostpolder moet zich duidelijk uitspreken. Er komt nu een zienswijze fase En als men daarin zegt, nou ja, bij nadere inzien zouden we dan toch liever teruggaan naar Overijssel. Waar de Noordoostpolder natuurlijk ooit bij heeft gehoord. Ik heb ook overlegd in Overijssel en daar zegt men, je mag komen. Dus het kan. En als dat kabinet ligt, is de megaprovincie 1 januari 2016 een feit. 4,3 miljoen mensen wonen er. En er is al een voorlopige naam, Noordvleugel. Bewoners mogen later een definitieve naam bedenken. Ondanks de vele kritiek op het fusieplan... is minister Plasterk optimistisch over de kans van slagen. Ik denk inderdaad nu hier mijn nek voor uit. Ik maak hier veel werk van. Um, en, en er zijn heel veel mensen die vinden dat het eigenlijk een keer zou moeten gebeuren. Nou, over de voorwaarden waaronder kunnen we met elkaar praten. Maar ik denk dat het goed zou zijn dat het doorgaat... En ik denk dat mensen daar ook van overtuigd zullen raken. Dus ik geef het 75 procent. Het overgrote deel van de Nederlandse wielrenners gebruikte aan het eind van de jaren 90 en begin deze eeuw doping. Dat concludeert de commissie anti-doping aanpak onder leiding van oud-minister Zorgdrager. In een rapport schrijft de commissie dat renners zich voor de keus gesteld zagen doping gebruiken of helemaal stoppen met wielrennen. Het was in hun ogen cruciaal voor het slagen van hun carrière. Ze wilden voldoen aan de verwachtingen van de ploegleiding, zegt de commissie. Zorgdrager heeft volgens wielenverslaggever Gio Lippens wel een idee wat er moet veranderen. Grof gezegd zijn er drie grote aanbevelingen. De eerste is een cultuurverandering, dus zeg maar een gedragsverandering. Vooral jonge wielrenners duidelijk maken dat het echt niet kan en dat het ook anders kan. Uh, kennis van buitenaf in de wielersport halen en uh, het vergroten van de pakkans. Met name notoren dopinggebruikers die moeten veel harder worden aangepakt, zegt men. En uh, een van de aanbevelingen is ook van laat nou bijvoorbeeld de dopingcontroles, haal die weg bij de UCI. Want dat is uh, de organiserende instantie en tegelijkertijd ook de controlerende instantie. En dat kan eigenlijk niet. Dus men vindt dat er een onafhankelijkheid bureau moet komen. Dat is er natuurlijk nu al met de WADA, maar de UCI moet dus eigenlijk die controles zelf helemaal loslaten. De commissie zorgt er voor de tientallen gesprekken met onder meer wielrenners, ploegleiders en medische begeleiders. Vanavond debatteren de Griekse president Samaras en de coalitiepartijen over de gang van zaken rond de sluiting van de publieke zender in Griekenland, de ERT. De manier waarop dat is gegaan, zonder toestemming van het parlement, heeft tot grote woede geleid bij de coalitiepartners. Dat zijn de socialisten en de gematigd links. Correspondent Conny Keese over de nieuwe regeringscrisis die is ontstaan. De drie regeringspartijen zijn het volledig oneens over de manier waarop de hele kwestie nu moet worden opgelost. Vanavond moeten ze een compromis vinden over de toekomst van die publieke omroep. Maar het conflict staat op scherp. Zozeer zelfs dat uh, ver, uh, vervroegde verkiezingen uh, in zicht lijken te komen. Die eigenlijk niemand wil, maar ook niemand uitsluit. Nou ja, Samaras die zou dan met een compromisvoorstel moeten komen. Ja. Is dat al gebeurd? Ja, dat is afgelopen weekend gebeurd. Samaras stond uh, onder enorme druk. Uh, omdat zijn beslissing om uh, de omroep te sluiten... Uh, ja, zowel kritiek vanuit binnen als buitenland uh, heeft, uh, ja, heeft opgeleverd. Hij heeft voorgesteld om uh, de ERT, of de ERT uh, op te starten... met een beperkt aantal medewerkers. Uh, die zouden dan aangenomen moeten worden. Die nieuws en achtergronden uitzenden. Terwijl de omroep dan wordt georganiseerd. Nou, Dat is afgewezen door de coalitie. Die willen dat die omroep volledig weer op de zender komt. De Britse prins Philip heeft het ziekenhuis verlaten. De 92-jarige man van koningin Elisabeth liep zelf de privékliniek in Londen uit. De prins werd elf dagen geleden opgenomen voor een geplande kijkoperatie in zijn buik. En de verwachting is dat de prins nog zo'n twee maanden nodig heeft om thuis aan te sterken. Sport. Op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Timo de Bakker zijn eerste ronde partij gespeeld. Hij stond tegenover de Italiaan Pablo Lorenzi. Nou, Marcella, Marcella Meske, hoe heeft hij het ervan afgebracht? Ja, hij heeft verloren in uh, twee oh. tiebreak sets, dus dat is uh, jammer, want ja, Pablo Lorenzi, toch een gravel specialist, wel een ervaren speler, hij is 31 jaar, goede top 100 speler, uh, die, die speelde uh, op zijn Italiaans, uh, zuinig, efficiënt, slim, strategisch, ja, en de bakker liet het toch echt liggen in de tiebreak, speelde twee slechte tiebreaks, had zo zijn kansen, maar op de een of andere manier had hij niet het vertrouwen om daar de belangrijke punten te, te pakken. Dat hebben we al eerder gezien uh, afgelopen maanden, uh, dat het ook op die beslissende momenten net niet lukte. Uh, dus het zit een beetje in het hoofd, maar het is wel jammer, want uh, dit is een uh, gemiste kans voor Timo de Bakker. Jammer voor hem. Wat staat er verder uh, op het programma vandaag? Nou, we hebben natuurlijk nog één uh, andere Nederlandse deelnemer, Ranska Rus... Uh, zij speelt uh, later vandaag tegen Magdalena Ribarikova uit Slowakije, uh, Goeie graspeelster, won al het, uh, het toernooi van Birmingham een keer. Dus uh, geen makkelijke tegenstander. Maar waar we natuurlijk uh, straks ook naar gaan kijken... is uh, John Isner, die hele lange Amerikaan, het servicekanon. De marathonman, de man van uh, 11 uur en 5 minuten. Weet je nog, die hele lange partij op Wimbledon. Nou, hij komt voor het eerst in Nederland spelen, hier in Rosmalen op het gras. Uh, hij speelt straks tegen... Tegen de Rus Donskoy. Nou, we verwachten dat hij dat dan wel wint. En als hij wint, ja, dan zou hij mogelijk in de tweede ronde Robin Hazen ontmoeten. Dus dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Dus John is er straks hier op het centekort. Marcella Mesker, dankjewel. De Tennisbond heeft Martin Boom in dienst genomen. Hij wordt de rechterhand van Jan Siemerink. De geboren Zweed gaat als hoofdbondscoach leiding geven aan het opleidingsprogramma. Siemerink blijft verantwoordelijk voor het Davis Cup team. En hij blijft ook technisch directeur van de bond. En Boom gaat zich bezighouden met de talentenontwikkeling bij de tennisjeugd. Het is 13 over 1. Even kijken bij John Bakker van de ANWB. Met uh, nog steeds de afsluiting van de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. De weg is tussen Knopend Valburg en Ochten nog altijd afgesloten na diverse ongelukken. Gaat nog wel even duren en zolang kan het verkeer vanuit Nijmegen richting Rotterdam beter omrijden via Arnhem en Utrecht. Hoofdpunten van het nieuws, vijf Rotterdamse leerlingen melden examenfraude. Meer dieren in Oostvaardersplassen dood door lange winter. En de wielrenners moesten wel doping nemen, zegt de commissie Zorgdrager. U hoorde het uitgebreide NOS-journaal, zometeen weer Jurgen van den Berg en Lunch.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 Kom 7 juli ook naar Noord-Citya's Kids. Net als het grote festival, mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op maandag is het tijdens de werklunch Vragen staat vrij. Als het maar over werk gaat, zometeen horen we... tegen welke problemen autisten aanlopen. Voor de reportageserie In de Praktijk... kijk het deze week mee achter de schermen van Vluchtelingenwerk Nederland. En na half twee is er stand.nl De stelling dan... de ophef over de stijging van de topinkomens in het bedrijfsleven is terecht. Bent u daarmee eens of oneens? En staat naar 70-70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u het het eens of alle eens doet met HekjeStand. Dit is Radio 1: De Werklunch. In de maandagse rubriek De Werkplaats helpen we luisteraars met al hun vragen over werk. Vandaag gaat het over autisme en werk. Kenners zeggen dat elk bedrijf wel een paar autisten nodig heeft. Toch blijkt het in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn voor autisten om aan het werk te komen. Voor deze uitzending sprak ik met Roland van der Hoek uit Drachten. Een paar jaar geleden is bij hem autisme vastgesteld. En ik vroeg hem wat dat voor hem betekent als hij aan het werk is. Het betekent, uh, ja, voornamelijk de, de, de vermoeidheidsklachten die naar boven komen. Uh, dat ik concentratieproblemen heb. Uh, en ook uh, de communicatie met collega's, dat je elkaar soms verkeerd begrijpt. Uh, dat begrijp ik ook zelf ook nog niet helemaal. Maar ja, daar gaat er uh, kennelijk iets steeds in de mis. En dat betekent ook dat ik uh, heel veel banen achter elkaar heb gehad. Van de ene naar de andere. Ja. En de banen moeilijk vast kan houden. En, en wat doet u op dit moment? Op dit moment ben ik postbezorger. Ik vind het een heerlijk werk. En ik werk twee dagen in de week... een werkervaringsplaats bij de gemeente Opsteland. Kijk aan. En dat postbezorger, dat doet u nu bij Cent. Dat is een van de commerciële bedrijven, zeg maar. En, ja. uh, voor die tijd bij PostNL. En, en daar ging het dan ook weer mis, wat u net ook een beetje beschrijft. Kunt u dat eens wat, wat nog nader uitleggen? Wat, wat klopte dan ineens niet? Uh, dat je de, ja, de targets niet goed kunt halen... en dat je niet uh, snel genoeg bent... En waar u misschien twee uur over doet, doe ik dan drie uur over. Daar heb ik zelf geen problemen mee. Maar ja, op een gegeven moment dan, uh, loopt het uh, heel erg uit. En dan krijg je af en toe een chef die daar wat over zegt of zo? Dat kan, ja. En dat is niet leuk? Dat is niet leuk, uh, nee, zeker, zeker, zeker niet. Ja. En, en is het dan... Uh, want want nee, zo'n chef weet wel uh, dat u uh, autist bent... En, en dat dat dus uh, tot problemen kan leiden. Communicatie, concentratie, noem het maar. Is er dan geen begrip voor? Ja, ik, ik vertel het niet altijd. Uh, het is maar net uh, wat voor functie ik solliciteer. En het is niet altijd even handig, omdat er ook veel onbegrip voor is... om dat uh, van tevoren uh, kenbaar te maken. Als je dat van tevoren doet, dan kan het ook al gelijk tot gedoe leiden? Ja, ja. helaas is mijn, ja, mijn ervaring wel. Ja. Ja, ja. Hoe gaat het op dit moment dan met directe collega's bijvoorbeeld? Op dit moment gaat het wel aardig goed. Het is net nieuw allemaal, dus ik moet allerlei dingen leren. Dus ja, en dan, dan zie je pas dat het na een jaar toch niet helemaal goed functioneert. Dus het is niet gelijk in het begin dat er opstaat problemen of wat dan ook zijn. Hmm. Um, nou zijn dit twee banen, maar u wilt eigenlijk gewoon een vaste, een, een duidelijke vaste baan... waar u maandag Klopt. mee begint en die eindigt gewoon vrijdag. Ja, ja, dat zoek ik heel graag, ja. En, en waarom lukt dat niet? Want u, u bent ook bij uitzendbureaus en zo langs geweest? Ja, moeilijk. ook Zeker in deze tijd uh, vanwege de crisis. Uh, en ik denk, ja, mensen met een vlekje, om het zo maar te benoemen. Uh, ja, staan dan achteraan in de rij. Ja. Veel losse baantjes dus. Klopt. Ja. Ja. Krijgt u dan ook nog wel eens iets teruggekoppeld? Zo van. nou, let daar nou volgende keer op, want misschien gaat het dan niet uh, mis. Nou, niet, niet direct uh, dat ik dat zo, zo 1, 2, 3 weet. Nee, nee want u zei net: ik, ik doe ook wel allerlei cursussen en zo om, om dingen te verbeteren. Ik moet er zelf ook nog Klopt. af en toe aan wennen. Ja, het is twee jaar geleden gediagnosticeerd. Ik kwam met uh, klachten bij de huisarts uh, dat ik uh, vermoeid was en overbelast. En uh, toen, ja, ik, ik uh, wist zelf ook niet. Uh, ik dacht in de hoek van autisme. Ik dacht misschien hè, is het handig om daarop te laten testen. En toen is dat uh, balletje gaan rollen. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld verbeterpunten waarvan u zegt... nou, dat, dat moet ik inderdaad ook eens anders gaan doen, want... Ja, omgaan met conflicten uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dat, daar kan ik heel slecht mee omgaan. Ja. He, als ik, ja, ik heb zelf ook bij het UWV gewerkt en uh, was ik één minuut te laat... en kreeg ik een mailtje dat ik één minuut te laat was. En ja, dan wint ik me behoorlijk op uh, door het uh, werken daardoor negatief beïnvloed. En ja. misschien heeft u zoiets als u van uw leidinggevende zoiets krijgt... dan denkt u, ach ja, ach, nou ja, ik ga weer verder. Volgens... Ja, ik zeg dan altijd, als ik een minuut te laat ben... dan, nou, dan ga ik ook wel een minuut eerder naar huis. Ja. ja. <laughs> ja. Maar dat is dus iets waar, waar, je, waar, je dan, uh, ja, waar u zelf nog aan, aan kan werken ook een beetje. Om dat, om dat meer van u af te laten, laten glijden. Ja, dat denk ik wel. En uh, ja, bij mij werken de dingen iets trager dan bij u wellicht. En ja, soms dan heb je dingen later pas door en dan vallen de kwartjes zeg ja. maar. En ja, dat is dan achteraf. Meneer Van den Hoek, we gaan naar uh, Paul van de, uh, Vermeer. Die is hier bij ons in de studio, oprichter van Talent. Dat is een bedrijf dat uh, zoekt naar passend werk, detachering en begeleiding voor mensen met uh, autisme. Meneer Vermeer, hartelijk welkom. Herkent u dit, wat uh, Van den Hoek zegt? Eigenlijk voor 100% de punten die ik net hoorde over concentratie, vermoeidheid, uh, wisselende banen, dat komen wij heel veel tegen, in de mensen die bij ons uh, komen werken. Ja. Ja. Nou is autisme natuurlijk in alle soorten en maten, dus je kunt daar ook niet één uh, ja, behandeling op zetten, of nou ja, behandeling dat, dat klinkt zo raar, maar één aanpak uh, uh, voor zetten als het gaat om werk. Uh, ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? Uh, inderdaad is zo dat mensen met autisme net zo verschillend zijn als alle andere mensen in feite, maar ze delen met elkaar een aantal zaken en uh, wat we eigenlijk ervaren hebben dat wij vanuit de uh, redelijk generieke beperkingen die deze mensen hebben, wij die eigenlijk vertaald hebben naar, uh, naar kwaliteiten, naar talenten. En dat, uh, dat is de afgelopen zes jaar zeer succesvol geweest. Vandaar dat wij veel mensen aan het werk hebben kunnen helpen. Waarbij cruciaal is inderdaad dat we goed begeleiden bij een opstart. Zodat er een duidelijke werkinstructie is, weet wat er verwacht wordt. Dat wij bijvoorbeeld niet beginnen met iemand acht uur per dag te laten werken. Want er zijn zoveel dingen die nieuw zijn. Dat vraagt veel concentratie, vraagt veel energie. Het reizen naartoe, Dus wij beginnen bijvoorbeeld met vier keer zes uur werken. En we kijken waar we dat kunnen uitbreiden. Oh. En zorg in het kader voor die concentratie voor, net zoals hier in de studio... een hele prikkelarme werkomgeving... zodat mensen zich echt goed kunnen focussen op het werk. Wow. En dat doen ze dan perfect. Wow. En, en u adviseert ook wel om, om het eigenlijk om maar gelijk op elkaar te spelen. Is dat, is dat de beste aanpak? Nou, bij ons is het, uh, is het geen uh, optie om niet te noemen dat je geen autisme hebt, want we hebben alleen maar mensen met autisme in dienst. Ja. Wij zien het als een talent in feite. Maar in de praktijk is het vaak zo dat als je dat meedeelt bij een sollicitatie, ja, dan zoals de heer Van der Hoek zegt, dan heb je een vlekje. En die worden nog wel eens een keer links ja. neergelegd. En wij pakken alleen die mensen die links liggen op. En dat zien we bij veel meer organisaties nu, dat ze zeggen van ja, wij, wij ervaren nu steeds meer dat deze mensen bijzondere talent hebben. En wij gaan zorgen dat deze mensen passend werk krijgen. Ja, hoe zou u in dit geval uh, de boel aanpakken met hem bijvoorbeeld? Nou, wat, wat wij doen is dat op het moment dat wij een geschikte opdrachtgever hebben... in de regio waar deze meneer woont... Uh, gaan wij kijken van nou, uh, wat is het werk? Wat is de werkomgeving? Hoe staat men er tegenover? Hoe wil men deze persoon begeleiden? En dan gaan we in gesprek met meneer Van der Hoek... en dan kijken van nou, lijkt hem dit ook passend werk? Zodat we goed voorbereid daar kunnen gaan starten... en dat er ook duidelijk is van... Waar moeten we rekening houden met deze nieuwe medewerker? Ja. Dat zijn soms heel eenvoudige dingen om rekening mee te houden. Uh, en dat je daar uh, gewoon een stukje betrokkenheid in toont... Ja. dan gaat dat prima werken en dat doet meneer Van der Hoek prima zijn ja. best. Daar en ben de, ik van en, overtuigd. En er zijn bedrijven die hier willen juist willen autisten hebben? Er zijn bedrijven die, uh, die heel bewust gaan kiezen voor mensen met autisme. Wij en een aantal collega-organisaties in Nederland die doen dat. Maar een heel mooi voorbeeld wat de afgelopen week in de pers is geweest... dat een heel groot softwarebedrijf, SAP in Duitsland... die wereldwijd bijna 60.000 mensen aan het werk heeft die hebben gezien dat deze mensen hele bijzondere talenten hebben. En 1% van hun personeelsbestand gaan zij zorgen... dat er mensen met autisme zijn. Dat is een wereldwijd programma. En uh, SAP in Nederland uh, die is daar ook over benaderd. En wij gaan vanuit Autotalent kijken of wij dan niet het standaardwerk, het testen en programmeren van software... want dat doen ze niet hier in Nederland... maar onze dienstverlening met mm. diezelfde doelgroep... tot een succes kunnen ja. laten worden. En nu gaat al die bedrijven die nu al gebruik maken van mensen met een autisme... Uh, bij elkaar brengen, om de ervaringen te laten uitwisselen. Ja, morgen wij hebben we een sessie bij No Excuse in, uh, in Elst... en daar gaan alle organisaties in Nederland die dit doen... dat zijn een vijftal organisaties, zoals No Excuse, Terre, ACT, voor ict Watchout en onze Belgische collega's van Paswerk gaan bij elkaar komen... en we gaan kijken van nou, hoe kunnen wij nou samenwerken... zodat er meer bekendheid komt voor deze doelgroep... en dat we de ervaringen met elkaar delen, kandidaten met elkaar delen... en daar verwachten we erg veel van... mede in het kader van de hele participatiewet die gaat komen. en wet is een dwangmatig gebeuren. Wij willen eigenlijk creëren dat er een social mindset komt... dat deze mensen aan passend werk geholpen worden. Ja. Ronald van den Hoek, hier ligt misschien de oplossing wel... Ja, ik hoop het. het. Mijn ervaring is helaas tot nu toe heel erg anders geweest. Maar wellicht dat de werkgevers hier goed een stukje voorlichting krijgen. Wat is autisme nou ja. precies en, en hoe ga je er daarmee om? En kende jij de organisatie van, van Vermeer, Autitalent? Ik had er wel eens van gehoord via Google, uh, uh, naar verschillende dingen gezocht uh, en zo. Dus ik kende ze wel van ja. naam. Is er, er nog de een de reden om, om u daarin te schrijven misschien? Ja, op dit moment uh, loop ik via een reintegratie, omdat ik nu in de ziektewet zit. En uh, ja, die zoeken op dit moment ook uh, passend werk naar mij. Maar dat wil nog niet echt uh, vlotten uh, om een gezonde nee. baan uh, te vinden. Kijk, als ik het zo hoor, zou ik zeggen neem eens contact op met uh, Vermeer, want je weet het ja. nooit. Ja, zeker weten. Ik zoek heel graag werk, dus alle kansen grijp ik aan. We gaan jullie met elkaar in contact brengen. En wie weet uh, is daar wel in de toekomst een oplossing. Want daar is deze rubriek ja. natuurlijk eigenlijk ook voor bedoeld. Natuurlijk, hè. Succes in ieder geval met het vinden van werk, uh, Roland dank wel. van Hoek. En uh, meneer Vermeer, ook hartelijk dank voor de uitleg hier. Graag gedaan. Ja, dan hebt u nou ook een vraag met betrekking tot uw huidige baan... uw toekomstige baan of de zoektocht daarnaartoe. Meld u dan aan voor de werkplaats, als gezegd. Er staan allerlei deskundigen in de college klaar... om uh, antwoord te vinden bij die vragen. Alle vragen kunnen worden ingestuurd. Dus wilt u emigreren naar een land waar ze wel werk voor u hebben... of is uw beroep bijvoorbeeld uit de mode geraakt? Laat het ons weten en stuur uw verhaal en telefoonnummer... naar lunch@ncv.nl. Dat is lunch@ncv.nl. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week neemt verslaggever Ingrid Koning een kijkje achter de schermen... bij de stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Donderdag namelijk is het Wereldvluchtelingendag. Vanochtend is Ingrid bij het vluchtelingenkantoor in Ter Apel. Daar is een loket waar asielzoekers zich kunnen melden voor een asielaanvraag. Daar gaat-ie. Het rolluik is open en medewerker Jan Jouwstra staat de asielzoekers te woord. Wat gaat u nu precies doen? Voorlichting geven. Uitleggen hoe in Nederland de asielprocedure werkt. Dat is ontzettend belangrijk, want zonder kennis begin je niks. En hoe lang zijn deze mensen hier al? Ongeveer vier, vier dagen. En wat hebben ze de eerste vier dagen gedaan? Oeh, er is vastgesteld uh, wie mensen zijn. Er zijn vingerafdrukken genomen. Er is gekeken of mensen misschien al in een ander land in Europa zijn geweest. Um, er is een TBC-controle geweest. En vervolgens zijn mensen overgeplaatst naar uh, deze locatie. Achter u staat een tafel met allemaal papieren erop. En daar staan de mensen op die zo meteen hier binnenkomen. Precies. Dus wij hebben vanmorgen gezien wie we vandaag kunnen verwachten. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, ongeveer 20 mensen zo. En die komen allemaal uit. eens dus even kijken. Albanië, Ethiopië, Irak, Iran. Nou, eigenlijk overal. Overal vandaan. En als ik dan even over het loket heen kijk... dan zie ik uh, de wachtruimte vol met mensen waar we straks mee in gesprek gaan. Uh, er werd net ook nog gewoon gelachen en, uh, en gedaan. Terwijl ik het gevoel heb dat het hier misschien allemaal heel zakelijk en heel ernstig is. Ja, nou, misschien is voor de mensen de druk van de reis er al heel, uh, voor een groot deel af. En ja, ze gaan nu een soort snelkooppan van de procedure in. En dan gaan wij mensen straks uitvoerig over voorlichten hoe dat hier in Nederland gaat. Kan ik help you? Je spreekt Engels. No, you speak Arabic. Arabisch. Arabisch. Oké. Een moment. Ja, Arabisch. Oké. Okay. Dat wordt al lastig Jan, want deze mensen spreken Arabisch. Ja, maar we redden ons wel. Dat doen we wel ja, <laughs> En hoe Jan dat gaat doen, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe gaat hij met deze mensen communiceren? En hoe gaat hij met ze communiceren? slaat hij een arm om ze heen of zet hij een tafel tussen zich in? Wordt dat heel erg zakelijk? Dat hoort u morgen in deel 2. Ingrid Koning dus, de hele week bij de stichting Vluchtelingenwerk Nederland... Eh, voor in de praktijk. Zometeen stand.nl. De stelling dan, de ophef over de stijging van de topinkomens... in het bedrijfsleven is terecht. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorant Megens. Meteorologen van Weerplaza waarschuwen voor extreme hitte op woensdag. Die kan leiden tot hittestress. Bij hittestress kan de lichaamstemperatuur stijgen naar gevaarlijke waarden. Vooral ouderen en mensen met actief werk moeten volgens het Weerbureau oppassen. Woensdag wordt het in de in het oosten en noordoosten 28 tot 35 graden. De nieuwe megaprovincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland gaat voorlopig Noordvleugel heten. De inwoners mogen later een definitieve naam bedenken. Blijkt uit een voorstel voor de provinciale herindeling van minister Plasterk. Daaruit blijkt ook dat Urk en Emmeloord deel gaan uitmaken van die megaprovincie. Binnen, maar ook buiten Rotterdam... hebben frauderende eindexamenleerlingen zich gemeld bij hun scholen. Ze hebben gebruik gemaakt van gestolen examens... en willen ze nu graag gebruik maken van de inkeerregeling. Hoeveel leerlingen het gaat, wordt later vandaag bekendgemaakt. En de Mandela-brug over de A12 in Zoetermeer krijgt een opknapbeurt. Onlangs is de glazen voetgangersbrug uitgeroepen... tot een van de lelijkste plekken van Nederland... door kijkers van het VPRO-programma Slag om Nederland. En de gemeente Zoetermeer wil iets aan die twijfelachtige eer gaan doen. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met uh, nog altijd de afsluiting van de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. De weg is tussen knooppunt Valburg en Ochten nog altijd afgesloten na diverse ongelukken. Verkeer vanuit Nijmegen richting Rotterdam kan dan ook beter gaan omrijden... vanaf knooppunt Valburg via Arnhem en Utrecht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De inkomens van topbestuurders zijn gestegen. Dat bleek zaterdag uit onderzoek van de Volkskrant. Um, ook uh, is de kloof tussen de gemiddelde werknemer en zijn baas toegenomen. En de vraag is hoe erg is dat? Veel verontwaardiging toch ook bij spe leider Emiel Roemen bijvoorbeeld. Hij vindt zelfs dat het Nederlandse bedrijfsleven kampt met een morele crisis. Als die mensen niet snappen dat wij in Nederland zoveel mensen op een nullijn zetten... zoveel mensen met lagere inkomens naar huis toe sturen... zoveel mensen werkloos thuis zetten... dat ze dan hun eigen salarissen met ruim 7,5 kunnen verhogen. Uh, ja, dat vind ik dat gewoon moreel onaanvaardbaar. Verdienen topbestuurders in het Nederlandse bedrijfsleven te veel... of worden bedrijven gedwongen hun bestuurders zoveel te betalen... om zo'n toptalent naar Nederland te halen en ook hier te houden? Ik praat erover met Errol Keijner. Hij is adjunct directeur bij de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Dag meneer Keijner, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin: kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Bij een topbaan hoort een topsalaris. Ja. Sommige topbestuurders verdienen zelfs te weinig. Ja. Als topman kan je beter maar naar de Verenigde Staten emigreren. Nee. Goed, dan de stelling. De ophef over de stijging van de topinkomens in het bedrijfsleven is terecht. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? Sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101, dus 0800 1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En u kunt ook twitteren. Eens of oneens. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Meneer Keijner, wat zegt u tegen de stelling? Eens of oneens? Ik ben het ermee oneens. Mee oneens. Dus de ophef over de stijging van de topinkomens in het bedrijfsleven is terecht. U zegt dat is helemaal niet terecht. Nee, ik denk de eh, primaire reactie is: mensen die erover klagen, kan ik alleen maar zeggen: je bent gewoon te laat. Het beloningsbeleid is namelijk al meestal jaren geleden goedgekeurd door aandeelhouders en de VB. De organisatie waar ik werk is daar vaak zeer kritisch over geweest. En wij hebben altijd tegen exorbitante beloningssystemen gestemd. Maar het overgrote gedeelte van de aandeelhouders, waaronder ook het pensioenfonds van de meeste luisteraars, stemde meestal voor. Er is een kant, eh, het gaat veranderen geleidelijk, dus ook pensioenfondsen, grotere beleggers, beginnen kritischer te worden. Maar uiteindelijk eh, is het beleid goedgekeurd en wat je nu ziet is het uitvloeisel van dat beleid. Ja. ja, goed, Kijk, u kunt wel zeggen, ja, die pensioenfondsen hadden daar maar tegen moeten stemmen. Maar goed, als zaterdag in dat, uit dat onderzoekje van de Volkshand blijkt dat, dat de stijging toch weer 6% is. Dat is dat in, in deze tijd van crisis waarin we allemaal moeten inleveren. Ja, ja. Ik, ik, een stijging van 6% zegt niks als je over duizend of over honderd bedrijven kijkt. Ik kan wat uh, zinvol zeggen als u een specifiek bedrijf noemt en zegt die bestuurder die verdient zoveel en heeft zoveel erbij gekregen. Dan kan ik iets zeggen of iets klopt of niet klopt, juist is of niet juist is. Maar zo'n gemiddelde zegt men niets. Maar u vindt dat ook niet, laten we zeggen, een algeheel teken? Zo van, het had, wel, het had beter naar beneden kunnen gaan misschien. Ja, ik weet niet wat van het was van, van, van bedrijven er wordt genomen. Er zijn bedrijven waar een bestuursvoorzitter tientallen procenten meer totaal inkomen heeft gekregen. Uh, en dat is dan helemaal terecht, want aandeelhouders hebben veel verdiend. het bedrijf heeft goed gedraaid, klanten zijn tevreden, uh, werknemers kunnen een baan behouden en ga ze maar door. Er zijn andere bedrijven waar dat ook is gebeurd en het bedrijf heeft slecht gepresteerd. De VB heeft veel minder issues met het eerste geval waar een bestuurder goed werk heeft geleverd... en heeft zeer veel problemen met bestuurders die wanpresteren en toch veel geld binnenhalen. Ja, want daar hadden we vroeger de bonus toch voor. Als iemand goed presteert, krijgt hij een bonus. Ja, dat is nog steeds zo. Alleen het blijkt niet altijd zo te zijn dat je goed moet presteren... om een bonus binnen te halen. En dit is meteen het, het kernpunt van de VEB. Vaak blijkt dat bedrijven die middelmatig of nog slechter presteren... hun bestuurders toch belonen met een zeer ruime bonus... en allerlei andere goodies. Ja. Hoe doen we het eigenlijk uh, in Nederland in vergelijking met het buitenland... als het gaat om de hoogte van de topsalarissen? Ja, dat, uh, dat, dat is een heel wat genuanceerde verhaal. Als je zal zou vergelijken met, met de Verenigde Staten... worden de meeste bestuurders hier op een lachwekkend laag niveau uh, betaald. Dat vind ik niet lachwekkend, maar dat is een, een fractie van hetgene... wat hun collega's of concurrenten in, in, in Amerika verdienen. Maar uh, de wereld is natuurlijk meer dan alleen maar Amerika. Er zijn zat landen die prima in verhouding staan tot, tot Nederland. De meeste Europese landen, daar zijn de salarissen van topbestuurders... heel vergelijkbaar. Hmm. Um, iemand op ons forum schrijft... ...de beloofde zelfregulering werkt niet in de vrije markt... ...hoogste tijd dus voor wat sturende maatregelen van bovenaf... Wat vindt u daarvan? Ja, het zal u wellicht verbazen, maar daar, daar geloof ik dus wel in. Uh, wij zijn als VEB een aanhanger van het marktmechanisme en het kapitalisme. Maar we zien dat het uh, hele mechanisme niet zo heel goed werkt voor de beloningen van topbestuurders. Uh, daarmee refereer ik niet naar de beloningen van topbestuurders... die goed presteren voor hun onderneming, voor hun klanten, voor hun werknemers op de lange duur. Maar er zijn te veel bestuurders die enorm veel blijven verdienen, ook een tijd als het slecht gaat met de onderneming. En dan zie je gewoon dat het systeem niet werkt. En in dat soort gevallen. En we zien daar goede bewegingen de laatste tijd. In dat soort gevallen is het zinvol dat overheden, overheden toch dingen bijsturen... Maar zouden we dat wettelijk moeten regelen, vindt u? Uh, ja, want zelfregulering werkt gewoon niet. Wat daar gaat, uh, ben ik toch enigszins uh, cynisch geworden. Je zult uiteindelijk harde wetten moeten hebben om uh, mensen te dwingen datgene te doen wat, wat zinvol is. En ik wil graag één goed voorbeeld noemen. Uh, als je kijkt naar slecht presterende ondernemingen, en dat zie je pas na twee, drie jaar, dan zie je in het verleden dat die bestuurders hun bonussen van het verleden gewoon konden houden. Er zijn nu wetten die het mogelijk maken voor een onderneming om de onterecht toegekende bonussen, en er zijn vaak miljoenen bedragen, om die terug te vorderen. Dus er zijn goede, goede bewegingen zichtbaar. Mm. Maar toch, bedoel, we hebben pas nog zo'n voorbeeld gehad... hier in Nederland natuurlijk, met, uh, met de SNS... Uh, daar bleek dat, dat die bonus helemaal niet terug te halen waren nou, daar weet ik de topman. Nou, daar weet ik toevallig iets wat meer van. Want de laatste topman die heeft uh, jarenlang geen bonus gekregen. Volledig terecht trouwens. Echter, zijn voorganger, Sjoerd van Keulen, die had wel bonussen. En dat praat je over vijf, zes, zeven jaar geleden. Helaas was toen die wet uh, nog niet in werking. Waar je dus onterecht uitgekeerde bonussen kon terugvorderen. Maar uh, in, in de huidige tijd zullen dit soort zaken steeds vaker kunnen worden toegepast. Ja, want, want Dijsselbloem wilde dat wel in het geval SNS. Maar dat, dat kon dus vanwege die oude afspraak. Niet. Nou ja, een arbeidscontract is een arbeidscontract. En als er in het contract staat, je mag het geld houden, ja, dan blijft het daarbij. Ook al is het zo dat die vastgoedportefeuille, wat eigenlijk de crux was, de bank bijna omver had getrokken, dan nog. Kan je geen, uh, niet spreken van een wanprestatie en geld terugvragen? Uh, dat eerste helemaal eens. Je kunt spreken van een enorme wanprestatie van je welste. Op ieder vlak is het bij sns real misgegaan. Maar helaas ontbreken de wettelijke mogelijkheden om het terugwerkende kracht. iets van vijf of zes jaar geleden terug te halen. Ja, dus, maar als dat in het nu zou gebeuren, dan ja. kon dat wel. Dan is dat mogelijk. Ah. Gelukkig is die wet er onlangs doorheen gekomen. Ah. In Zwitserland hebben ze een referendum gehouden hè? Uh, onder het volk. Van, uh, vertel maar wat je, de, wat je ermee moet. Met die topsalaris zou dat hier in Nederland ook moeten, vindt u? Uh, als wij dat hier gaan doen en ik kan de uitslag al enigszins voorspellen... Uh, dan hoop ik dat we dezelfde referenda ook gaan doen in andere landen. Uh, als we als enig land samen met Zwitserland dat zouden gaan doen... dat zou toch wat risico in zich herbergen... Dat, dat veel bestuurders of talent wat net daaronder is naar het buitenland gaat. Uh, maar op zich ben ik er wel mee eens dat je de excessen moet tegengaan. Hmm. Dan is er nog de FNV. He. Die hebben bedacht dat de norm moet zijn uh, dat het vaste salaris van topbestuurders niet hoger mag zijn dan 20 keer het salaris van de laagst betaalde werknemer. Wat vindt u daarvan? Uh, daar zie ik geen hel in. Het kan best zijn dat, uh, dat tien keer al voldoende is. Het kan zijn dat sommige takken dat vijftig keer nog onvoldoende is. Dus die, die referentie die, die, die past niet bij, een, bij, een, bij het kapitalistische ja. systeem... waar we alle in werken en in leven. En waar we alle ook de vruchten van plukken. Het is niet alleen maar kommer en kwel... met zelfverrijkende bankiers en dergelijke. We hebben een verzorgingsstaat... Die, die alleen maar dan in stand kan worden gehouden... dankzij ons systeem van marktmechanisme en kapitalisme. Maar u zegt u het moet wel gekoppeld worden aan de prestatie? Ja, dat geloven wij, daar geloven wij heilig in topprestaties voor de lange termijn, fundamentele goede prestaties... dus niet voor de korte termijn, dat mag goed worden beloond... als dat nodig is in die markt. Hmm. Iemand schrijft op ons forum het is aan de, de vakbonden om het uh, niet te pikken... en personeel van dergelijke bedrijven direct het werk stil te laten leggen. Uh, hij of zij zegt dat het, het enige antwoord op deze uitbuiting van werknemers... in tijden dat die financieel toch al veel voor hun kiezer krijgen. Ja, mij lijkt het niet de gouden weg om uit de crisis te gaan komen. Dit lijkt de weg om ervoor te zorgen dat uh, bedrijven die veel werknemers nodig hebben... zeer snel uit Nederland weggaan. Ja. Zijn er nou ook echt, uh, meneer Keijner, uh, topmensen uh, die relatief onderbetaald worden? Ja, ik wil er een voorbeeld van noemen. En hoe hoog het bedrag ook mogen zijn, uh, bij ING zie je beide extremen. Uh, je ziet uh, Jan Homme, de baas van, van ING, die heeft een vast salaris van ongeveer 1,3 miljoen euro. Dat is een enorm bedrag voor uh, vrijwel iedereen, ook voor mij. Maar als je ziet de verantwoordelijkheden die hij heeft, de puin die hij moet gaan ruimen... en de complexiteit die hij voor zich heeft en ook de impact die hij heeft... als er dus foute beslissingen worden genomen, dan is dat eigenlijk een vrij sobere beloning. Zeker als je het vergelijkt met zijn voorganger, Michel Tilman, die uh, factor 3-4 zo hoog uh, verdiende maar die wel in zijn jaren als bestuursvoorzitter een enorme puin op ervan heeft gemaakt... en de, de bankverzekeraar aan de rand van de afrond uh, bijna heeft gebracht. Dus eigenlijk moeten we blij zijn dat Homme dit wil doen voor 1,3? Ik denk dat uh, heel veel beleggers, maar ook heel veel klanten en ook werknemers... met alle moeilijke maatregelen die hij heeft genomen... enorm dankbaar moeten zijn dat hij deze taak op zich heeft genomen. Ja. En in het jaarverslag van ING is dan te lezen... dat de salarissen van de topbestuurders daar beneden het marktgemiddelde liggen. Is dat dan een probleem voor die bank? Uh, volgens mij valt dat wel weer mee. Dus met, met alle lof en eer en glorie voor Jan Homme en, en zijn collega's. Het is inderdaad waar dat, uh, dat concurrenten vaak een factor 2, 3, 4 meer verdienen. Maar het is ook niet zo dat je een exodus ziet van, de, van, van talent... en van de huidige bestuurders. Dus wellicht is 1,3 miljoen euro als basissalaris... voor een groot en belangrijk bedrijf als ING is, is dat voldoende. Ja. Ik kan me toch voorstellen... dat nu daarin zit te luisteren, je bent net ontslagen bij een fabriek, eh, gewoon als, als werknemer, je hoort dit, dan denk je ja, waar hebben ze het over? Ja, het is natuurlijk een, een heel ander perspectief. Uh, WAVEL is een bestuursvoorzitter en zijn collega's in de raad van bestuur. WAVEL zijn ze verantwoordelijk. Ze zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf aan zich. Ze zijn verantwoordelijk voor rendement op, uh, op de investeringen die, die zijn gedaan. En daarvan zijn natuurlijk uh, klanten, ze hebben ermee te maken, werknemers, maar ook beleggers hebben ermee te maken. En in die hele afweging is de, de werkgelegenheid in een bepaald land, in een bepaalde tak van zo'n bedrijf, is maar één klein element. Ja, toch, toch is het argument heel vaak hè, van... ja, als we het niet doen, dan gaan de mensen weg. Gaan ze naar het buitenland, uh, gaan ze bij andere bedrijven aan de slag. Nou ja, HOM is dan weer een voorbeeld van iemand... die dan toch blijft voor dat karige bedrag van 1,3 1, 1, 1, 1, 1, 1, miljoen. Ja, Ik weet niet hoeveel uh, alternatieven er waren voor hem... maar u heeft gelijk. 1,3 miljoen euro is een prima uh, basissalaris... voor iemand met, met die verantwoordelijkheden... waar wij uh, voor ijveren echter, is dat je daarnaast een soort variabele beloning hebt... die, die kijkt naar de prestaties, en die zijn er wel te degen geweest. Uh, Jan Homme heeft meer bereikt in die paar jaar dat hij de puin heeft zitten ruimen... dan zijn collega's hebben een puin gecreëerd, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat, dat mag op zich wel beloond worden. Dus daar wringt het enigszins. Dus wij zijn er als, als VEB voor dat die variabele beloning juist dat extraatje biedt... als een bestuursvoorzitter met zijn collega's structureel goede ja. maatregelen heeft genomen... goed heeft weten te implementeren, alles goed doordacht heeft... en het bedrijf gezond heeft weten te maken. Ja. Want ik bedoel, er zit toch ook nog een moreel aspect aan? Als je de baas bent en je kunt dat verdienen... en je kunt misschien wel, uh, wel drie keer zoveel verdienen... als, uh, als die homme nu doet bijvoorbeeld, ik noem maar wat... En je moet toch ook zelf misschien zeggen van ja, we zitten in een land als Nederland... Hebben we hebben ook allerlei andere vrolijke dingen waar we van kunnen profiteren. Uh, laten we gewoon genoegen nemen met wat minder. Of is dat naïef gedacht voor mij? Dat is niet naïef gedacht, want ik denk dat Hommen dat al heeft gedaan. Ik denk dat iemand van het kaliber van Hommen had makkelijk drie, vier keer zoveel in Amerika kunnen verdienen. Of wellicht bij andere bedrijven en wellicht Frankrijk, zelfs Frankrijk, maar beslist in de UK... En hij heeft, zich, hij heeft gewoon de verantwoordelijkheid op zich genomen om puin te gaan ruimen. Dus hij is al zeer terughoudend geweest. Uh, en uh, ja, ik, ik denk 1,3 miljoen euro is veel, maar het had nog meer kunnen zijn. En wat hij aan waarde heeft toegevoegd voor beleggers, voor klanten... maar ook voor medewerkers, uh, dat is vele malen meer. Ja, maar hij is dus een van de weinige voorbeelden... die dan blijkbaar met dat bedrag genoegen neemt. En, en uh, andere mensen in die, uh, in, in, op die hoogte zeg maar niet. Ja, zeker als je kijkt naar de oude garde, die zijn er uh, enigszins verwend. We hebben wel wat hoop in een soort mentaliteitsverandering... Want daar doelt u natuurlijk op. En ook de Nederlandse bevolking in het algemeen. Uh -huh. Het is natuurlijk van een zotte dat iemand zegt: van ja, voor 1 miljoen euro, uh, daar wil ik mijn bed nauwelijks voor uitkomen. En er moet minimaal 5 miljoen euro zijn. 1 miljoen euro en meer is een fantastische uh, basissalaris. En als je daarbij nog 1 miljoen kunt verdienen. Als je nog geweldige prestaties ernaast neerlegt. Eigenlijk zou dat voldoende moeten zijn. Ik denk dat de generatie in opkomst is. Dat zijn de 40ers, misschien de 50ers. Die wat, uh, wat, wat anders naar, uh, naar, naar beloningen kijken dan de generatie daarvoor. Die voor een deel, vooral aan ik zelf dacht. Want bent u het met Roemer eens dat er ook sprake is van een morele crisis in de top van het bedrijfsleven? Uh, nee, dat ga ik niet zo algemeen ondersteunen. Er zijn heel veel voorbeelden en daartegen ageert de Vb regelmatig. Er zijn heel veel voorbeelden van zelfverrijkende en niet presterende bestuurders. Daar maken we veel lawaai over. Maar er zijn ook heel veel bestuurders die om keihard werken, veel risico nemen en het goed doen. En die mogen een mooie beloning krijgen. Ja. U wilt zeker geen namen en rugnummers noemen van, van mensen waarvan u vindt... want we hebben het nu de hele tijd over Jan Homme gehad die het zo goed doet... Uh, maar, maar het uh, tegenovergestelde voor geld. Nou ja, één naam heb ik genoemd. De voorganger van Homme was precies een spiegelbeeld. Het uh, ja. bedrijf kapot gemaakt aan klanten en de belasting betalen ook nog een beetje daarmee. En dan drie, vier keer zoveel verdienen als, als Homme. Ja. Dus dat, dat maar is voor een voorbeeld. Die, die, maar die, kan, die is al die weg. Die is al weg, maar als je nou kijkt naar twee bedrijven die het uh, eigenlijk relatief goed doen... Uh, beide de uitgeverij, dat is uh, Ried Elsevier en Wolters Kluber. Uh, dat zijn bedrijven die, die redelijk groot zijn, redelijk succesvol zijn. Maar je kunt ze een zeventje geven als je kijkt naar de beloningen van de topmensen daarbij. Die verdienen allebei per jaar, inclusief de bonussen, zo'n 5 miljoen euro. Dat staat echt niet in mijn verhouding ten opzichte van het werk wat ze leveren, de verantwoordelijkheden die ze dragen en de grootte en het belang van het bedrijf. Ja. Plus dat bij die uitgeverij ook allerlei kranten zaten... waar mensen gewoon de straat op, op gaan... Omdat, omdat, uh, omdat daar gewoon geen geld meer is. Nou Bij Riet Elsevier, Wolters Kluwe, die zijn een aantal jaar geleden hebben zij de overstap al gemaakt... naar het digitale tijdperk. Dus er wordt steeds minder geprint. Dus Riet Elsevier, dat, daar hoort het blaadje Elsevier nog bij... maar dat is een marginaal deel van het totale concern. Mm. Dus zij verdienen hun geld echt op een andere manier. En uh, voor zover ik weet zijn er is er geen sprake van massa ontslagen bij beide, mm. Bij mm. beide ondernemingen. En, en uh, dat er nu allerlei... Uh, beloningsconsultants zijn. dus Dat zijn dus bedrijfjes die precies ja. uitrekenen wat een topbestuurder zou moeten verdienen. Wat vindt u daarvan? Ja, daar hebben we echt problemen mee. En uh, Ik zeg wel eens, het marktmechanisme, dat, uh, dat staat bovenop. Maar het marktmechanisme, dat werkt gewoon niet heel erg goed bij de beloningen van topbestuurders. En dat heeft ermee te maken met het fameuze Old Boys Network. Dat zijn vaak de raad van commissarissen. Uh, die houden toezicht op de raden van bestuur. Die kennen elkaar goed, werken al jaren met elkaar samen. Ook in allerlei andere gremia. En die raden van commissarissen laten zich bijstaan door een beloning. De en die heel duur betaalde kantoren... die kijken naar hoe moet zo'n bestuurder hoe moet hij nou worden beloond. En de conclusie is altijd... hij moet ietsjes boven het gemiddelde, maar zeker niet minder... dan het gemiddelde worden betaald. Per definitie, en iedereen die een klein beetje kan rekenen... zorgt dat voor een escalerende beloning. Ja, daar zou best wat aan gedaan mogen worden, vind u ja Ik weet niet hoe je dat uh, moet gaan doen. Ik, er zijn goede, het is niet allemaal kommer en kwel. Ik, ik heb wat, wat negatieve voorbeelden hier. Het is niet allemaal kommer en kwel. Wat uh, positief is, is de volkswoede die nu opstaat. Uh, de, de politiek die ze steeds meer hier druk over gaat maken. Een programma als, als dit. Die verkettering van de zogenaamde gaaiers. Zeker diegenen die, die niet presteren voor een onderneming. Dat doet hen ook pijn. Dat zijn mensen met een groot ego, met veel trots... die vinden het leuk als ze miljoenen binnenhalen... maar willen ook graag met eer en aanzien worden, worden bekeken. Dus dat helpt. Wat nog meer helpt... is dat de grote beleggers zich ook kritischer gaan opstellen... wat beloningen aangaat. Het is echt niet alleen maar de VEB die lawaai zit te maken... op de aandeelhoudersvergadering en tegen gaat stemmen. Ook de grote beleggers, ook de grote Nederlandse pensioenfondsen... stellen zich steeds kritischer op. En uiteindelijk resulteert dat erin dat de beloningsbeleiden... veel eh, moderater worden, veel conservatiever worden. En dat excessen waar je af en toe... Eh, overhoort, dat die steeds minder gaan voorkomen. Meneer Keijner, blijf meeluisteren. Ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties van onze luisteraars door te nemen, want die krijgen nu het woord. Errol Keijner, hij is adjunct-directeur bij de Vereniging van Effectenbezitters, de WEB, duidelijke taal spreekt hij. En we zijn nu benieuwd wat u vindt. De ophef over de stijging van de topinkomens in het bedrijfsleven is terecht. Bijna 1200 mensen gestemd op de site. 93 is het eens met de stelling. 7 maar oneens. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw de Van der Bergen... Ik zit net na dat ingewikkelde relaas van die meneer te horen en daar snap ik natuurlijk helemaal niks van. Maar ik denk altijd maar zo: waarom moeten die mensen nou zo ontzettend veel geld verdienen? He, want eh, als je in een als je hoofd bent van een bedrijf, dan zijn het toch eigenlijk de werknemers, he, de naamloze mensen, die daar al het werk verrichten. Dus die zouden zeggen: nou. Nee. Jij ja, verdient zoveel en wij hebben maar zo'n uh, minimaal salarisje. We stappen ermee. Ja. Nou, dan kan hij ook niet meer als zijn miljoenen komen. Nee, nee. En... Maar goed, die mensen nemen natuurlijk strategische beslissingen... waardoor we met z'n allen aan het werk blijven. Zo kan je het uh, eigenlijk uitleggen. Stand.nl, goedemiddag. Uh, met Piet van S. Ik moet zeggen, ik ben een uiterst linkse stemmer... maar ik ben toch tegen die stelling. En waarom? Er is je ophef omdat dit allemaal wordt gepubliceerd. En wat voor mij heel belangrijk in het vaandel staat... is. Privacy. Want waarom worden voetballers en schaatsers en wielrenners niet meegenomen in dit onderzoek? Waar ik dus wel voor ben dat het A niet gepubliceerd wordt. vind Want niemand heeft iets te maken met wat iemand verdient. wat bij lage inkomens wordt het onderzoek niet gedaan. Maar laat de laatste 75, 80% cent belasting betalen te, uh, boven een bepaald bedrag. Lijkt me veel handiger. Op die manier krijg je het dan vanzelf wel weer terug. Nee, ik bedoel, als ik aan jou vraag hoeveel je, je verdient, dan zeg ik er ook donder op en waarvoor die hoge inkomens moeten gepubliceerd worden. Ja. Ik, ik, ik vind het privacy-schennis. Ja. Maar goed, als, als dat zo buiten proportie is, vindt u het dan ook nog steeds? Daarom zeg ik ook, alles boven een bepaald bedrag. Ja. Dan neem je ook de Sven Kramers en de Rob ja. Geestings ja. en de Mauke Bollemaas... en, en de Verpertjes neemt dan ook tegelijk mee. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Nee, maar daarom zeg ik, u zegt gewoon een hoge belastingtarief... en dan gaan die topinkomens vanzelf ook meer belasting betalen. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik sta perplex van de arrogantie van uw gast... Dat is het taaltje wat we al jarenlang horen. Het overbluffen van de mensen die gaan naar Amerika of naar het buitenland. En nou, zal ik u wel vertellen? Ik wou dat een hoop van die bankdirecteuren die nou de zaak helemaal naar de knoppen gejaagd hebben. Ik wou dat die naar Amerika gegaan waren. Mm -hmm. Dat hadden we in ieder geval. Het is niet, niet te verkopen aan de gewone man, als aan, aan iedere Nederlander. Dat deze mensen op zo'n arrogant toontje zeggen van 1,3 miljoen, dat die man had wel meer mogen verdienen. Nou, dan is die man niet goed bij zijn hoofd. Ja. En ik hoop, ik hoop voor één ding heel sterk: dat als de politiek het niet doet, dat er dat volgende keer een keer in beweging komt van die graaiers. Want dat zijn ja. het. Oké, okay, dank u wel. U, u bent het duidelijk niet eens met onze gast. Um, Stampert NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met een van de meer. Uh, ik ben het eens met de stelling. Het punt is: we hebben een open economie. Dus als jij zoveel kan verdienen, moet je het pakken. Ik zou dat ook. Doen, snap je? Het probleem hier in Nederland is dat het bedrijfsleven, wat ze bedrijfsleven noemen, in feite verwikkeld zit in de CEBI-overheid. Dus je weet niet meer wat echt bedrijfsleven is en wat van de gemeenschap gaat. Verder voor die meneer van het VEB, die zit af en toe te snurken, want die heeft natuurlijk al die tijd die balansen... Uh, ...goedgekeurd en die had eens op moeten letten bij de derivaten wat er bij de banken stond en wat dubbel berekend werd. Want kijk, als het goed gaat, dan zeggen ze niks en dan worden de bonussen worden lekker goedgekeurd door de meneer van de VEB. En als het misgaat, dan zit hij met grote krokodillentranen te, te mopperen van mm -hmm. oh, wat doen ze slecht, want het is ook hun schuld. En hun, hebben de, hun moeten de intelligentie hebben dat ze kunnen rekenen. En ook eens op al die balans hadden moeten kijken wat de derivaten waren en wat er dubbel, nou, nou. dubbel berekend werd. Oké, okay. nou. oh, ja, ja du duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Eigenlijk een met dieke van de brand. Uh, ik ben het. Ik vind het een die, die directeur van. Ik uh, zeg die verdient dan 700 keer meer. als een laag betaalde binnen dat bedrijf. Waarom moet dat verschil zo groot zijn? Uh, kijk, als hij ondernemer geweest, zelfstandig ondernemer, heeft hij geïnvesteerd in zijn bedrijf. Dus risico genomen zelf, ja, dan mag je van mij best meer verdienen. Maar ook deze manier is gewoon een werknemer. Ja. Maar waarom dan het verschil tussen die uh, laagst betalen en die hoogst betalen van 700 uh, keer dat salaris? Maar vindt u wel dat er, ja, een, nee, wel dat er een koppeling mag zijn Dus als, als iemand nou heel goed precies.? We hebben het voorbeeld van Jan Homme besproken, hè, die uh, ING toch weer probeert nu uh, in de vaat en volkeren op te stoten terwijl het een, een, een rommeltje is geweest. Mag daar dan ook een flinke beloning tegenover staan? de aandeelhouders daar ook eens wat slimmer naar kijken. Ik bedoel, alles wat je meegeeft als directeur. blijft er minder over voor de aandeelhouders. Dus ja, wat dat betreft. kijken ze ook niet slim. Nee, zo is het ook nog een keer. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Van de stel, goedemiddag. Ik wou daar ook even op reageren. Ik ben het, in, ik ben het helemaal eens met uw gastspreker van vanmiddag. Ik, ik vind als iemand uh, uh, zeer goed presteert. dan levert hij topsport. sport. En dat zie je ook, dus in de sport zie je dat ook gebeuren. Daar heeft niemand het over, die uh, buitengewone beloningen, omdat het ook to to toptalenten zijn. En wie zijn de aandeelhouders? Mensen die naar het stadion gaan en die de televisie aanzetten. Als je dat niet meer doet, verdienen die mensen niets meer. Leven heel die rondje, je noem maar op. Maar de vraag is, waar ligt de grens natuurlijk? Hè? Als, je, als je aan de ene kant mensen moet ontslaan en, en zelf wel uh, meer, veel ja, meer gaat verdienen. Dat, als u mij niet onderbreekt, zal ik het proberen kort te houden. Ja. De, de, de grens... Die is, die is er niet. Als iemand, Jeroen van der Veer... die 50.000 mensen de eindverantwoording voor had... bij CEL, mm, 8 ja. miljoen per jaar. Ja, die, die man die heeft zoveel verantwoording gehad. En dan zeg ik op mijn beurt... Uh, dan verdient hij een schijntje... met zo'n voetballer die totaal geen verantwoording heeft. Dat vindt een gewone man ook prima. Maar ik draai het nu om... Wij hebben ook mensen aan het werk en die verdienen één keer modaal, twee keer modaal en drie keer modaal. Wij hebben mensen erbij lopen, die hak liever vandaag nog weg als morgen, want die zijn voor één keer modaal nog veel te duur. Ja, ja u hebt een eigen bedrijf ja. begrijp ik. Uh, mijn kinderen nu, ik niet meer. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Die, pre die presteren dus één, twee keer modaal, die, die, zijn gewoon, die worden overbetaald. Ja. Die verdienen niks. Dus wat, maar ik heb al jaren, zeg ik wel, want wij hebben eigen bedrijf, wij stijgen ons eigen geld erin. En als het dan verkeerd gaat, ben je het inderdaad kwijt. Ja. Mijn vader zei ooit eens een keer over dit soort mensen, over mensen: Hij zegt, ze zijn net zilver mee, want ze komen krijgen het aan, ze poepen de boel onder en we trekken met de Noorden Zon. <laughs> dan zeg ik, ik oké, okay, je krijgt 10 miljoen salaris, maar wat gaan we doen? Dat zou de wetgever kunnen organiseren. Je krijgt 5 miljoen in het handje, 5 miljoen parkeren wij ja. bij de staat of wat dan ook, want de staat gaat toch nooit fiat. En als je en als presteert, als, krijg je het. En als je dan na 2 jaar of na 5 jaar of na 8 jaar, ja, kan laten zien dat je die onderneming, die miljardenonderneming, verschrikkelijk veel krediet, ja. uh, uh, dan krijg je dat geld ook ja. nog. Ja, ik snap het. Dank u wel. Stampert.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Vergooland Breda. Goeiedag. Ik wou eens wel vragen. Die meneer die daar uh, zo over die uh, 1,3 miljoen zit te verdedigen, exclusief uh, bonusje die die andere meneer krijgt, ja. is zijn naam niet meer. Ja, Hommen van de ING. Ja. Als je nou eens goed nagaat, dat zo'n man 1,3 miljoen krijgt. Wat doet hij elke dag? Hij loopt te commanderen. Of hij doet niks. Ja. Uh, of hij zit te vergaderen. Ja. Dan krijgt hij zijn koffie en zijn aldaad en zijn lunch. Alte krijgt hij gratis. Maar maken we niet een karikatuur maar... nu van, van de, de baas van zo'n bank, waar ja, waar er een hoop, ja, een hoop ellende was. Specifiek, niet specifiek op die man alleen, ik, maar zo gang is het in het algemeen. Ja. Ze betalen de eigen eten niet. Ze betalen de eigen chauffeurs niet, want ze worden betaald door het bedrijf. Ze krijgen een zak meer geld. Ja. En laat je dan. Ja, ik woon toevallig in Breda. En ik, uh, steeds kort maak ik gebruik maken van de voedselbank. Ja. Maar wat die man beslogen bij zijn ontbijt krijgt, dat ja. moet ik ja. dus heel de week van eten. Het ja. nee, punt, punt is duidelijk meneer, dank u wel. Uh, we doen nog een snel eentje, stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo, even kort nog. Ja, um, wat, wat ik steeds mis is dat uh, mensen die uh, aan de top zitten... Die hebben ook enorm veel plezier in hun werk. En die doen hun werk met passie. En als het je dan lukt, de eer die je krijgt... dat zou ook een heel stuk bevrediging moeten zijn. Meer dan het geld. Ja. Mensen die onderaan de lijn zitten... die doen saai vervelend werk. Die zijn ja. hartstikke blij ja. als ze uh, eruit komen... en dan hun eigen leuke dingen kunnen gaan doen. Terwijl mensen die uh, boven hen zitten... die doen eigenlijk de hele dag dingen die ze... Ja. Met passie doen. Ja, maar goed, die hebben wel de verantwoordelijkheid en de zorg, natuurlijk, om al die mensen aan het werk te houden. Goed, dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar onze gast van vandaag. Dat is Errol Keijner, adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Meneer Keijner, reageer eens. Ja, ik hoorde een paar interessante opmerkingen. Allereerst uh, één persoon die zei: bestuurders, dat zijn uiteindelijk gewoon werknemers. En u, moet, u kunt geloven of niet, maar dat is iets wat ik heel vaak uh, roep namens de VEB in aandeelhoudersvergaderingen, waar bestuurders zich presenteren als ondernemers. Ondernemers uh, nemen risico met hun eigen geld, met heel veel eigen geld, lenen er nog een keertje bij voor eigen risico. En als het misgaat, zijn ze alles kwijt. En als het goed gaat, kunnen ze vele malen meer verdienen. Het is natuurlijk zo dat bestuurders bij beursgenoteerde vennootschappen, dat zijn gewoon duur betaalde werknemers. Belangrijke, maar werknemers. Dus dat, dat, dat, daar, daar ga ik echt mee met een deel van de opmerkingen... die vandaag werden geplaatst. Wat echter ook geldt, het is niet alleen maar lol en passie... wat ik zo net hoorde, het is topsport. En topsporters worden inderdaad extreem hoog betaald. Dat geldt voor sommige bestuurders ook. Bij deel van hen is het onterecht, want ze presteren helemaal niet zo goed. Ze doen mee in het topsport, maar... ze presteren maat En bij een deel, die presteren wel heel goed... en verdienen daarom ook een hoge ja. beloning. Die meneer die zijn eigen bedrijf had, hè, die zei... Uh, wat de oplossing is eigenlijk van... Je, je, je stelt iemand iets in het vooruitzicht... en dat keer je pas uit als het ook echt uh, gepresteerd is. Helemaal mee eens. En uh, het probleem bij, bij, bij grote bedrijven is dat je de, het resultaat van genomen beslissingen pas jaren later ziet. En daarom zijn wij als VB ook een groot voorstander daarvan om die variabele beloning pas op de lange termijn uit te keren. Als je zeker weet dat de genomen beslissingen en de implementatie daarvan ook goed uitpakken. Ja. Belooft u ons dat u de zaak een beetje in de gaten blijft houden? Nou, dat doen we al heel veel decennia. Volgens mij een jaar of 95 of zo. Kijk en uh, wij worden inderdaad niet altijd met luid applaus... begroet door bestuurders aan de, bij de aandeelhoudersvergadering. En dat is een goede zaak eigenlijk. En dat houden we ook zo. Dank u wel dat u meedoet in Stand.nl. El Keiner, hij is natuurlijk directeur dus bij de VEB... de Vereniging van Effectenbezitters. Weinig veranderd in de percentages op onze site. U kunt de hele middag blijven uh, reageren via www.stand.nl. Op die stelling uh, voorlopig 92% eens met de stelling... De ophef over de stijging van de topinkomens in het bedrijfsleven is terecht. Zometeen is er: Dit is de dag met Jeroen Snel en Margie Fixen. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV: twee dingen. Elke maandag in juni. Burgemeesters anno 2013. Ik kende het fenomeen Project X en de kracht van sociale media onvoldoende. Hoe geeft de moderne burgemeester vorm aan zijn ambt? We zijn bij elkaar gekomen om allereerst het verdriet te delen. Deze maandag, John Stellinga, burgemeester van Oog. over de charmers en de beperkingen van het eilandleven. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.